Jogs met het nos Journaal. In Amsterdam is schrijver Gerrit Komrij overleden. Komrij debuteerde in 1968 met een bundel gedichten. Hij schreef verder proza en essays en ontwikkelde zich tot een gevreesd criticus onder meer van tv-programma's. Komrij stelde enkele vuistdikke bloemlezingen met Nederlandse poëzie samen. En ook vertaalde hij stukken van Shakespeare. In 1993 kreeg hij de PC Hoofdprijs. Gerrit Komrij was 68 jaar. De VVD zet in op een scherper migratiebeleid. Dat staat in het verkiezingsprogramma dat later vanmorgen wordt gepresenteerd in Den Haag. Nederland moet volgens de liberalen, net als Denemarken, veel meer een eigen strenger beleid voeren en gezamenlijke Europese afspraken loslaten. In het programma Niet doorschuiven maar aanpakken maken de liberalen de crisis tot centraal thema. Het op orde brengen van de financiën heeft daarbij prioriteit. De Nederlandse mededingingsautoriteit heeft twee voormalige bestuurders van energieleverancier Greenchoice een boete opgelegd van ieder 450.000 euro. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor de jarenlange slechte afhandeling van eindafrekeningen. In verband daarmee kreeg Greenchoice eind vorig jaar al een boete van ruim 7 miljoen euro van de NMA. Dankzij ingrijpen van de mededingingsautoriteit heeft iedereen die nog een bedrag te goed had inmiddels zijn geld terug. De Tweede Kamer heeft van de regering opgeroepen uit het JSF-project te stappen. Een motie van P van de A en SP kreeg steun van PVV, GroenLinks en de Partij voor de Dieren. 77 Kamerleden stemden voor de motie, 71 tegen. De JSF-straaljager moest opvolger worden van de F-16. Volgens de meerderheid van de Kamer is het toestel te duur en levert het project te weinig op. Minister Hille van Defensie beraadt zich op een reactie. Hij vindt het niet gepast dat een demissionair kabinet zo'n belangrijk besluit neemt. Het weer op steeds meer plaatsen regen en onweersbuien met kans op hagel. Later breekt vanuit het zuiden de zon door. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het ooit. NO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 dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen op de A8 richting Amsterdam bij knooppunt Koenplein 2. Op de A9 vanuit Alkmaar bij knooppunt Raasdorp 5 kilometer. Naar Rotterdam op de A16 voor de Van Briennoordbrug op de Parallelbaan 2 kilometer. De rechte rijstok is dicht na een ongeluk. En naar Gouda op de A20 vanuit Hoek van Holland bij de Brechtse plein 3 kilometer.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 was dat. En u bent nu weer welkom bij het tweede uur van ZFM Jazz met als gast vandaag Thijs Okkersen, presentatie en techniek Fred Kroonsberg. Uh, dit was de uh, lift naar het schafot, L'ascenseur pour les Chavaux, een film uit de jaren 50, midden jaren 50 van Louis Mal, een uh, vernieuwende filmer die een uh, prachtige... Een misdaad film maakte over een man die een moord pleegt en vast komt te zitten in de lift. En er zijn nog wat nevenintriges. De man werd gespeeld door Maurice Ronet En uh, de dame in de film is Jeanne Moreau. Uh, wat is nou het sublieme van die film geweest? Niet alleen uh, het desolate van Parijs en de man in de lift. Maar dat hij Miles Davis vroeg als jazz... Om daar een soundtrack van te maken. Veel improvisatie geloof ik. Dat was nog nooit gebeurd en het bleek een meestelijke vondst te zijn, want het werkte, het werd een succes en andere mensen zijn hem gevolgd in jazz onder films te zetten. Maar dit was eigenlijk de eerste keer dat het gebeurde en dat het meteen heel erg goed was. Oké, okay, dan wil ik nu praten over Willie Nelson heel even. Ik ben een grote fan van Willie Nelson. Ik ben erg gek op country muziek. Zowel de oude van Roy Rogers en Gene Autry. En god nog weten al die mensen die in de jaren 40 cowboy liedjes zongen. Maar er is een nieuwe generatie gekomen. En inmiddels alweer een allernieuwste generatie. Maar Willie Nelson staat toch op ongekende hoogte als uh, country -zanger. En uh, ik vind hem ook als mens heel interessant. Want hij is niet kapot te krijgen. Hij is al een paar keer door de belasting gepakt en dan gaat hij buiten in de tuin, een sticky roken en op zijn gitaar tokkelen. En het interesseert hem allemaal niet. Hij blijft overleven. Hij heeft natuurlijk ook in wat films gespeeld. Hij heeft namelijk dat groepje mensen om zich heen. Waylon Jennings, Chris Christofferson en Johnny Cash. Daar hebben ze met elkaar hebben ze in Rotterdam opgetreden. Ik heb ze gezien. Ze noemen zich de Outlaws. Een paar zijn er nu dood. Maar ze hebben ook een paar films gemaakt en die waren niet bijzonder. Die waren voor de televisie remakes van beroemde films. Maar de grap was dat er dan allemaal uh, western country, uh, western uh, zangers in zaten en dat gaf het wel een bepaald smaakje. Willie Nelson, hij heeft een nummer van Simon and Garfunkel hier, Bridge Over Troubled Water. Yeah.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 De Jam Session was dat in 1975 at de Montreux Jazz Festival. En het nummer heette Festival Blues en de bezetting. Count Basie op de piano, Mel Jackson vibrofoon. Johnny Griffin tenor sax, Roy Eldridge trompet. Niels Henning, Perstedt Pedersen op de bass en Louis Belson op de drums. Ja, de volgende die we gaan draaien is Sammy Davis Jr. Groot entertainer, onderdeel van de Red Pack, dat was een clubje van entertainers in de jaren 60 die uh, vanuit Frank Sinatra voortkwam. Dat waren Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Joey Bishop, een komiek, en Peter Lawford die uh, acteur was en ook nog geligneerd aan de Kennedys. Dat stelletje komieke zangers die uh, vonden het enig om in Las Vegas de boel in de maling te nemen. En ze hadden een heleboel mensen om zich heen die allemaal aangesloten waren bij de Red Pack. Uh, bijvoorbeeld Shirley MacLaine en uh, nog een aantal mensen uh, de actrice Jill St. John er waren natuurlijk heel veel mooie actrices bij want dat was belangrijk in ieder geval de jongens die dolde erop los ze waren toen ook al uh, tegen de vijftig en het was dolle pret maar ook onafhankelijk waren het natuurlijk hele grote artiesten en, en ik heb drie van de vijf heb ik zien optreden Frank Sinatra in Los Angeles buiten Los Angeles, hoewel ik nauwelijks iets van hem zag want het was zo'n groot uh, auditorium dat ik zo ver weg zat dat ik alleen maar een stip heb gezien maar ik heb hem wel horen zingen Dean Martin, dat ging beter af, dat was in Las Vegas die trad op, ook al in zijn nadagen en daar zat je gewoon aan een tafeltje voor 40 dollar kreeg drie drankjes en Dean Martin erbij dat is ongelooflijk, voor zo'n prijs en Sammy Davis kwam naar de rij, en daar ben ik naartoe gegaan, ik wilde dat absoluut zien het was ook niet meer de springerige vurige Sammy Davis, maar het was grote klasse en hij had altijd één prachtig nummer Mr. Bow Jangles. Mr. Bow Jangles was een entertainer die in de jaren 30 door Harlem heeft gedanst. Tapdance, helemaal door Harlem. Ik weet niet hoeveel kilometer het was, maar het was een end, continu. En Sammy Davis heeft een Ode aan Mr. Bow Jangles gemaakt en dat gaan we nu horen. Het is natuurlijk mooier om het te zien, omdat hij namelijk de bewegingen van Mr. Bow nadeed. Maar het nummer op zich is schitterend. South. Spoke with tears of 15 years. How is how is dog and he? Said I dance now at every chance, and I'll get some for my drinks and chips. Most of the time, I spend by these, these county bars. You see, son, I drinks a bit. Then he shook his head. draai, uh, dit het laatste muziek was van The Godfather, altijd mooi om te horen. Het was een beetje kort, maar goed. Uh, op 3 oktober draai ik in de filmclub Habemus Papam. Nou, dat klinkt allemaal heel zwaarwichtig en dat gaat ook over de katholieke kerk. En dat is een film van Nanni Moretti. Nanni Moretti is een zeer kritische Italiaanse filmer en acteur. Hij heeft films over Berlusconi gemaakt, over de Italiaanse filmindustrie. En die zijn altijd, en over het verlies van een zoon, het zijn altijd zware films. En hij zelf is geen begenadigd acteur, maar hij vult dat goed in. En hij is een heel goed regisseur. Wat heeft hij nu gedaan? Hij heeft een milde komedie gemaakt over de verkiezing van een paus. En die paus, dat wordt uiteindelijk de 36-jarige Michel Piccoli. Groot Frans acteur. En het is een uiterst vermakelijke film, omdat namelijk eh, tijdens de verkiezing van de paus niemand paus wil worden. Ze mompelen allemaal, ik niet, ik niet, ik niet. En dan zeggen ze, nou dan die maar. En Piccoli weet niet wat hem overkomt. Hij is een eh, onbelangrijke paus uit, uit de provincie. Hij wil helemaal geen paus worden. En hij loopt dus ook weg. Hij vlucht Rome in. Uh, Moretti uh, speelt zelf de psychiater die moet praten met Piccoli. En het is een, een, ja, het is een beetje binnenpret wat je met die film overhoudt. Ik vond het zeer vermakelijk. Schitterende rol van de oude Piccoli. En uh, zeer de moeite waard. En het is, uh, hij heeft een soort olijke manier om naar dat hele gedoe in het Vaticaan te kijken. En dat is weer eens een andere benadering. <tied>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 Thank <laughs> you. Dit was Frank Sinatra met Days of Wine and Roses van Henry Mancini. Henry Mancini schreef vaak muziek voor de regisseur Blake Edwards, denk maar aan de Pink Panther films. Dit was een serieuze film begin jaren 60. want af en toe maakte Blake Edwards ook een serieuze film. En het ging over Jack Lemmon en Lee Remick die zwaar aan de drank zijn. Het was nogal opzienbarend omdat Jack Lemmon ook alleen maar comedies deed en Blake Edwards meestal ook. En opeens komen ze dan met een film over iemand die zwaar aan de drank is. Uh, de titelsong uh, is volgens mij, staat niet op de soundtrack, is later gemaakt, dat het werd gedaan. Dan hadden ze een mooi liedje en dan ging uh, Frank Sinatra een titelsong van maken. Uh, Frank Sinatra was natuurlijk niet alleen uh, een van de allergrootste zangers, maar heeft heel veel films gemaakt. In het begin van zijn carrière waren dat zeer oppervlakkige films. En toen zijn carrière in het slop raakte, toen hij nog heel jong was, toen is hij teruggekeerd en uh, maakte in 1954 From Here to Eternity een uh, film over de Tweede Wereldoorlog aanval op Pearl Harbor en kreeg daarin een rol een hele mooie rol van DiMaggio en uh, dat is uh, heel goed uitgepakt. Hij heeft een Oscar gekregen. En hij was opeens weer helemaal terug. Ook als zanger. En heeft toen op zijn gemak uh, films gemaakt. Eerst heel veel serieuze films. Pel Joey en The Man with the Golden Arm. Over een verslaafde. En later is hij toch weer op zijn gemak uh, wat leuke films met de Red Pack gaan maken. Uh, als hij de serieuze films maakte. Toen was hij uh, om en bij de 40. Dan sloofde hij zich enorm uit. Maar later had hij er helemaal niet zoveel zin meer in. En dan uh, vond hij één take genoeg. Als een regisseur meerdere takes wilde maken... dan uh, was die regisseur snel ontslagen. Maar goed, hij heeft toch heel veel werk afgeleverd. En uh, ja, een oeuvre waar je tegenaan kan kijken. Ook als uh, detective in de film The Detective... in Tony Rome, in Lady in Cement. Hij volgde een beetje Humphrey Bogart op. Hij stond eigenlijk in dien schoenen. Want de Red Pack kwam ook vandaan van een groepje mensen... Die rond Humphrey Bogart waren. En wat beter dan dan met de weduwe van Humphrey Bogart ook een relatie te beginnen. Lauren Bacall, Frank Sinatra. En we gaan hem nu weer horen. I have got you under my skin. the heart of me. So deep in my heart you're really part of me. I've got you under my skin. I have tried so not to give in. I said to myself, this affair, never gonna go so well, but why should I try to resist, but baby I know so well, that I've got you under my skin, I would sacrifice anything From what might forsake holding you near, in spite of a warning voice comes in the night, it repeats and shouts in my ear. Don't you know, blue eyes, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just a thought of. You makes me stop before I, I be, begin, 'cause I've got you, you under my skin. was Chris Christofferson, fantastische man, ook al aardig op leeftijd... en natuurlijk behorende tot die generatie van Willie Nelson en Johnny Cash en Waylon Jennings. En hij speelt nog wel in films, hij is ook een geweldige acteur en ik hou van dit soort mensen. Uh, want wat is het geval? Amerikaanse filmpersoonlijkheden zijn vaak ook zangers. Frank Sinatra, Dean Martin, uh, Willie Nelson... Uh, Johnny Cash hebben allemaal films gedaan... Chris Christofferson heeft zelfs heel veel films gedaan. En wat is er nou zo goed aan die mensen... omdat ze vanuit hun persoonlijkheid werken... en niet vanuit de toneelschool. In Nederland is er ook nog een misverstand... dat je een Pierre Bokma of Gijs Scholten van Aschad... of Ellen Vogel moet hebben. Nou, ik zie ze liever verdwijnen uit de film... want de echte goede mensen... dat zijn de mensen die met de persoonlijkheid werken. Daarom was de Rijk de Gooie zo goed. Niks toneelschool. Geleefd, gedronken... En dat zie je op film. Hij was fantastisch. En in Amerika speelt dat heel erg een rol. Die filmpersoonlijkheid die straalt er vanaf. Niet het acteren. Als je geen film maakt met uh, dat je echt een rol moet spelen... een Shakespeare-rol of een zwaar dramatische rol... dan moet je een sterke persoonlijkheid hebben. Die mensen zoals John Wayne, Carrie Cooper... die kan je natuurlijk niet op het toneel neerzetten. dat dan gebeurt er niks. Maar als je ze voor een camera zet, dan gebeurt er wat. Catherine Deneuve, een van de beste Franse actrices op dit moment... nog. En die zal op toneel niet zoveel indruk maken. Maar ze kan het wel. Maar het is gewoon haar persoonlijkheid en haar uitstraling en de manier waarop ze gefotografeerd wordt. En daarom zijn die country zingers, zangers, die zijn zo goed. Omdat er iets gebeurt. From your hair. Shake it loose and let it fall. Lay it soft against your skin. Like the shadows on the wall. Come and lead. I'm <laughs> you the talk of you een Garfunkel met The Sounds of Silence maar het is absoluut niet de versie zoals hij uh, op de film The Graduate terecht kwam, midden jaren 60. klonk een octaaf hoger Heel merkwaardig. Uh, ze zijn door die film The Graduate met Dustin Hoffman beroemd geworden. Die film stond helemaal vol met de soundtrack van nummers van uh, Simon Garfunkel. En dat was fantastisch gedaan. Dat was echt goed geïntegreerd in die film. En vanaf dat moment uh, hadden ze een, een kapitale hit met de LP. En zijn natuurlijk heel belangrijk geworden. Sa uh, Paul Simon uh, heeft... Uh, ik geloof 20 jaar geleden uh, zijn uh, plaat in Zuid-Amerika Zuid gemaakt. En daar is nu een uh, opname van de Reunion van gemaakt. En die is zelfs in Tuschinski, is hij uh, als film uh, uitgezonden. Of eigenlijk op, op het scherm gebracht. Hij is ook op de televisie geweest. Heel bijzonder. Oké okay, Thijs, ik wil je hartelijk bedanken voor je uitleg en je toelichtingen. En de stories die je allemaal hebt meegemaakt in de loop der jaren met de film. En we gaan eruit luisteraars met... Uh, wie anders dan Rita Reis En ik ga voor u draaien That Old Feeling En ze wordt begeleid door Pim Jacobs en Johnny Griffin Bedankt voor het luisteren I saw you last night I saw the thrill, and when you caught my eye, my heart stood still once again.